Die FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is de Ervende Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bos Amsterdam bij Maarse 8 km file door werkzaamheden vanaf Nieuwegein. Op de A10 knop Koenplein richting knop Amstel. Bij Amsterdam Buitenvelder 3 km file door bergingswerkzaamheden op de linker rijstrook. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Geef op diabetesfonds.nl Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. Maar mama zegt dat er man en oude zij ze slijmer is, is En dan roept zij uit, dat kind de zee, is hier zo fris Ze placht de deelt met vrede zweer, haar vijer, ook Maar plotseling roept ze gild, de zee zit in mijn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 Jazz Orkest, u had dat genoemd. Wat leuk. Ja. En Zandvoort ging er naartoe, dansen en plezier maken, drinken, gezelligheid. Ja, je had geen televisie. Uh, op een gegeven moment, uh, we gaan er in een sneltrein doorheen. Op een gegeven moment wordt het een beetje omgebouwd van bioscoop, theaterzaal uh, naar andere activiteiten. Uh, en, en, en dancing heb ik begrepen. En, en, er werd cabaret uitgevoerd.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 Uh, ja. Louis, Louis Davis is hier geweest Ja, de Ramblers zijn er veel veldigden geweest Tant alleen heeft er gezongen Ja, inderdaad, van het liedje in het begin ja. En uh, Sylvia Poots Is natuurlijk ook een hele bekende, ja, bekende Zanger en uiteraard Onze eigen Toon was natuurlijk Uit Zandvoort, ja. Wim Sonneveld Johan Kaart, Lou Bendy ja. Eigenlijk zijn ze, al die toppers van die tijd Zijn eigenlijk allemaal uh, wel in Zandvoort geweest En een negatieve topper was Meneer Mussert in 1935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 tijd ja goed we gaan uh, van de hollandiër bioscoop gaan we weer terug naar het monopool en dat gebeurde in 1938 toen kwam de nieuwe eigenaar de gebroeders koop kopen ja ja inderdaad um,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 toen, Monopol afbranden. Nee, toen was het zwemmer er al niet meer. Nee, precies. Um, dat is 1938. En van 38 tot laten we zeggen 1960. Wat kan je over die tijd zeggen?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 Zonder zo'n pianist, die stond dan op zo'n piano een beetje mee te uh, Heel goed. Pingelen. Hebben wij niet meegemaakt, nee, maar zo was om. het wel. Ja, ja. Wij uh, praten vandaag, uh, lieve luisteraars met uh, Ronald uh, Rietberg over het theatermonopool, de homrechte geschiedenis. Uh, we hebben net gezegd, het moet van voor 1900 zijn. We weten de exacte datum niet. Maar we zitten nu, en uh, we gaan met grote stappen er doorheen hoor, want er is zoveel te vertellen. Uh, in, in de periode 19.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 Ja. De...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 Dan huurden we zelf het Rijk af of, of uh, Turfschip in Breda. En dan deden we alles in eigen hand. En dan... Maar je deed niet alleen, je had een heleboel mensen nodig om ja. dit allemaal geregeld te krijgen. Ja. Ja, kan je wat namen noemen? Ja, waar op een gegeven moment Liva was natuurlijk uh, degene die, uh, die, uh, ja, die, die, die de contracten deed en de contracten onderhield. Nou, ik deed eigenlijk hoofdzakelijk de exploitatie van, uh, van, van de evenementenhal zelf. Dus van de grote bicep, het restaurant uiteraard ook natuurlijk. En dan hadden we nog een jongen dat was.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 Helaas uh, weinig of geen fotomateriaal van. Dat, dat deden wij niet, we gingen niet... Zeg, handtekeningen vragen? Ja, we hebben natuurlijk de posters en de dingen en, zo. en uh, ja, We hebben de handtekeningen onder de contracten, die zijn ook wel wat waard. En je hebt ook de, drie, de three degrees ja, je onder je hoede gehad. Ja, dat was een heel apart natuurlijk die meiden. Dat is, uh, die hebben, hadden we afgehaald uh, op het vliegveld en toen kwamen we bij, uh, in Amsterdam bij het hotel.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 zoals dat toen heette, daar had je een hoop medewerkers. Uh, ik lees onder andere Wim Peters, onze welbekende Wim Peters hier uit Zandvoort, die speelde er ook een rol in. Ja, Wim was eigenlijk verschrikkelijk belangrijk voor ons, omdat hij had natuurlijk in Zandvoort in de Halterstraat zijn zijn elektronicazaak. En Wim heeft eigenlijk uiteindelijk altijd het geluid, de licht, de muziek, of tenminste alles wat er met geluid te maken had, en met licht te maken had, en elektriciteit te maken had, en ja, alle Wim deed.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 En dat, ja, dat heeft hij jarenlang gedaan. Maar wat is er nou van geworden van die Rob van der Waal? Ja, hij heeft, op een gegeven moment heeft hij die techniek vaarwel uh, gezegd. En uh, toen kocht hij een hele oude ziekenwagen. Ergens in Duitsland geloof ik. Dus hij is uh, uh, particulier een, een, een, een ziekenwagenbedrijf begonnen. Dus als ergens wat gebeurde. Dat kwam Rob van der Waal met zijn lange witte wagen. Nou, dat duurde ook maar een half jaar geloof ik. Dat was, die kregen geen vergunning voor. Dat mocht helemaal niet. Ja, ja, en plotseling was hij ineens verdwenen. en heb ik ook nooit meer wat van hem vernomen. Nooit meer.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 jullie je echt doen. Zo deden we dat. Bekenden? Onbekenden? Nee, allemaal onbekenden eigenlijk. Dat... Uh...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 Was de opening. En Pieter, jij zelf was degene die deze club opende. Ja, ik kan me dat nog een beetje <laughs> herinneren. En uh, het was wel een bijzondere optreden die uh, avond. Ja, we hadden een, uh, een, een, een optreden van uh, José Koning uit Harlem met uh, het orkest van Martin Haak. En als, uh, als hoofdact uh, Pim Jacobs met uh, Rita Rijs. En, uh, en Rita was niet helemaal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 En je had ook een vaste jazzband. Ja, het was zo. We hadden een uh, Hans Keunen. Die uh, kwam uit Haarlem. En die had uh, jarenlang daar een, een jazzsociëteit. Uh, Hans en, Herbert. Uh, nee, Hans Keunen. Oh, Hans Keunen. Hans Keunen. Ja, ja, ja, ja, en, uh, ja, ja, ja, En Hans uh, heb ik toen gevraagd. Hans, luister even. Jij Op zich blijft net. Uh, nee, pianist. Trompe. Nee, pianist, pianist Hans Keunen. Ja, Keunen, ja, ja, ja. En, uh, ja. Nee, ik zeg, Hans... met uh, Billy B. Jacket. Wim Kreuger. Die speelde klarinet. net. Nee, dat is niet anders. Maar goed, Hans Keunen. Die, uh, die werd eigenlijk.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 Café. dus iedereen die van naam was in Nederland, die maar bekend was met jazzmuziek die kwam bij ons gewoon s'avonds ook een drankje drinken en, en, even, mee en even meespelen dat was, en degene die eigenlijk de grootste gang maken daarvan dat was Wim Kreuger ja. onze bekende Billy B. Jacket natuurlijk ja, helaas ook niet meer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 uh, de Zijstad van de Halterstraat een, uh, een jazzcliff hebben we nog een keer gehad. Maar de Sunshine Jazz Corner was eigenlijk de meest bekende. En, uh, van de hele wat, regio. Open. Ja, en er was gelukkig genoeg geld natuurlijk. Dus iedereen, ja, alles wat maar bekend was, uh, ja. kwam optreden. Ja. En, uh, zelfs het buitenlands, Bill Bryden, kwam regelmatig. Dan gaan we weer even naar de muziek. Oké. Okay.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 maar je kreeg een telefoontje. Ik kreeg uh, s'nachts een, uh, een telefoontje of s'avonds, ik geloof s'avonds om een uur of elf. Uh, uh, uh, en, uh, ja, we waren al in bed, mevrouw en ik. En uh, nou, we nemen de telefoon op en uh, of ik zo snel mogelijk naar antwoord wilde komen. Want uh, onze zaak die, uh, stond in brand. Nou, dus ik was in uh, Van uh, denk ik in, in nog een half uur rijden over die dijk met 180 kilometer.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 die enorme dingen hebben die eruit gehaald en die hebben ze gewoon verkocht en bekoord dus er heeft nooit iemand meer naar, naar omgekeken, dat, is, dat vind ik noodzonde Want als ik geweten had dat ik ze dus uh, ja, uh, had kunnen schenken, ja dan uh, had ik dat gedaan, laat ik het zo zeggen wat een herinnering, ja. als je nu terugkijkt op die periode, wat is je het meest bijgebleven? Ik heb net begrepen van Lou dat je een paar flessen wijn uh, Ja, dat uh, was heel apart met die